Buiten zijn ook naar binnen komen, want ze gaan natuurlijk nu ook wel geweldige dichters horen zo. En Patrick die gaat nog één gedicht doen van Simon Vinkenoog En oké, okay, dus we gaan beginnen. Riders in the Sky. This, this, this, this, Flying this, this, this, Flying Dutchman climbs aboard this, this, space machine you're living in and starts to turn you inside out He needs you to know what it is really all about. Captain Decker, flying Dutchman, gives not one thought to the state the world of mirrors is in. He knows it's your mind to be blown and forever be free to sail out on the ocean of humanity. Decker flying Dutchman, lightning and thunder, wave upon wave, makes you come up and go under. Whose is this body called love and what is the state of beyond and beyond? There? flying dutchman makes you wonder is this me and am i real for you can see what i can see if i am free why shouldn't you be if i am free why shouldn't you be Hungers in the body, and desire spreads for other bodies to join in the winds forever. Captain Decker, Flying Dutchman, makes you come and go, live and die, to share and show who you are and why. Born to be free in one breath and another, Captain Decker, Master of Experiences, turns you on, tunes you in, and takes you over. Church you on, turns you in, and takes you over, turns you on, turns you in, and takes you over. Captain Decker flying, Dutchman climbs aboard the timeless space machine you're living in and starts to turn you inside out. He needs you to know what it is really all about. Turn on, tune in, drop out. Turn on, tune in, drop out. Turn on, tune in, drop out.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 Oh I ja, deze Ah oh ja, nu hoor ik mezelf ook. Heel leuk. Nou, de volgende dichter is Arjan Witte. Arjan Witter is in 61 geboren, maar hij zou bijna uit de 60's zijn kunnen stappen, omdat ook de, zijn performances die hadden zo op de flight 68 of 67 kunnen staan. Hij is bekend als, ja, hij is bekend als heel veel dingen natuurlijk. Hij heeft zelf dichtbundels geschreven. Hij treedt regelmatig op met spinvis. Hij treedt ook alleen op. Ik was helemaal verbaasd toen ik hem voor het eerst zag, dat er een power van die man uitkomt. Weet je wel, dat is echt helemaal te gek. En hij is, echt, en hij is natuurlijk ook goed met het woord. Het woord. Nou, ik kan heel veel over hem zeggen. Ik ze, ja, begeleid zichzelf vandaag op gitaar. Arjan, begeleid je op gitaar vandaag? Oh, dat weet hij nog niet. Hè, lekker, dat blijft een verrassing. Nou ja, anyway. Arjan Witte. Heb je deze telefoon, oh, telefoon, microfoon nodig? Ja, ik heb wel een microfoon nodig, hier komt geen geluid uit, hier komt geen geluid uit hè? Hier komt wel geluid uit, maar als jij een gitaar in de hand hebt. Ik kan gewoon zonder gitaar. Dat is voor jullie ook fijner, want ik kan er helemaal niet stemmen. En wat ik met name met de sixties en de hippies gemeen heb. Dat ik eigenlijk nooit had voorbereid en uh, maar wat uh, mijn gang ga. En uh, ik vond het erg fijn om Rob van Gemen te hebben meegemaakt. Zwaartekracht. Um, om, omdat hij het had over wijk wijkzee. Um, toen ik jong was uh, in de sixties. Had ik geen idee van Sixties. Ik zag nooit iemand met lang haar. Niemand rookte stuf. Trippers, geen idee. Je zag wel eens wat op tv. En als ik over begon thuis was, het van, uh, niks, nee, niks, niks, niks. En het enige naad in die werkelijkheid was de top 40. En in de top 40 de sleet en de sweet en mut is er een gordijn open gegaan. En toen stapte ik de wereld in. En midden in die wereld keek ik om mij heen. En daar zag ik de kar gaat door. En uh, daar ben ik lid geworden van een jazzclub. En dan ging ik dwarsfluit spelen. En ik heb ook in het Bimhuis gespeeld als knaap. En je had uh, uh, Rasa. Daar kon je blowen. En werden ook uh, educatieve marxistische programma's gegeven. En daar kwam ik geherstelig uit vandaan. En toen kreeg ik uh, een vriendje op school, dat heet, uh, die heette Erik de Jong. Zijn ouders uh, die, uh, woonden in Wijkzee, waarop het ook over had. Wijkzee is tegen de grond gegaan, omdat de gemeente het niet fijn vond... dat er eigenwijze mensen woonden, die wisten wat werken was. Die wisten uh, van het verschil tussen inkomen verkrijgen en inkomen verdienen. En deze mensen, die moesten weg en halfwijk zij is afgebroken... en nooit is er iets voor in de plaats gekomen... ja, hoogkaterijnen, maar hoogkaterijnen is helemaal niks. En wie er echt vandaan komt... en wie voor mij altijd wijkzij zal verpersoonlijken... en ook het culturele pijl wat Nederland als hoogste punt ooit heeft bereikt... is Gijs Hendricks. De jazz-saxofonist die u misschien helemaal niet kent... maar een grote talent en een grotere navolger... Van Jack Baker en misschien nog wel uh, Albert Ehler. En alles wat progressief was in de jazz, had die man in zijn hart. Er kwam alleen geen verstandig woord uit, hij kon alleen maar zacherijner kijken. En als hij een saxofoon had, ging hij tekeer. En, en het was een belevenis. En uh, hij werd uh, ja, best wel gezien als een, uh, als een Utrechter, namelijk... En u kunt het horen. Dan kun je niet zo goed praten. Je kunt eigenlijk helemaal niet zoveel als Utrechter. Maar je weet wel hoe je plezier moet maken. En als ik denk aan plezier maken, denk ik van... Dat is een happening. Een happening is je geven. En als dat in optimale zin gebeurt, is dat niet alleen maar een leuk moment... maar er gebeurt er iets. Er gebeurt iets. Er was niet alleen nul, er is ook één. En in die ruimte tussen nul en één, daar begint het nieuwe heelal. In die stilte. En dan neem ik jullie mee naar een, de meest indrukwekkende, indrukwekkende happening die hier op dit moment plaatsvindt. Vlakbij mij. Ik heb inderdaad niks voorbereid, maar dat maakt toch niet uit. Kijk, het is een happening. It's happening, man. It's happening, sister. It's happening, guys. Hier gebeurt het. Daar gebeurt het. Zonder hun zijn wij nergens. Helemaal nergens. Er wordt altijd gepraat over mensen. Soms over dieren. Maar het gaat om hun. Ze staan stil, maar het lijkt zo omdat wij zo traag zijn. Hun nemen alle tijd en ze worden steeds groter, steeds groter. Ze gaan als een gek keer. Die, die wortels die blijven maar zuigen. En die bladeren blijven maar geven. Ze, ze nemen onze stikstof op en ze geven zuurstof terug. Nooit krijgen ze een bedankje. Maar het gebeurt... Het gebeurt voortdurend. En buiten zijn er nog veel meer van hun. En zolang hun er zijn, zullen wij er zijn. Ik heb helemaal gezien zin om muziek te spelen. Dat gaat toch altijd fout? Uh, ik doe een gedicht. Uh, we zitten in een hele moeilijke fase als wereld. Ik uh, ben de hele week bezig met het uh, uh, elektrificeren van Nederland. Dat vind ik heel belangrijk. Uh, vroeger stond het echt veel meer toen ik klein was in de steden. Echt niet normaal als een vrachtwagen voorbij reed. ...dikke wolk, dat je denkt... ...oh jongens, strekt een brom erop. Nou, ...ook zo baggerlucht er doorheen. Maar dat is nu een stuk minder. Zelfs ja, een vetbijk ruik je niet. Uh, met het elektrificeren schiet het aardig op. Er uh, zijn best wel uh, hindernissen te nemen. Uh, ik weet helemaal niet waar, waarom ik hierover begon eigenlijk. Waarschijnlijk omdat het zo belangrijk is... ...zo voorzelfsprekend. oh ja... Uh, ik vond dat wat gebeuren moest voor het, heel, voor het heelal. Hè? En er is geen heelal zonder het milieu. Dus vanwege het heelal, het milieu. En um, in de jaren negentig had ik een blaadje met Tommy Wieringa. En toen hebben we een, een, een koep gepleegd. De dichter uh, Ingmar Heidsen zou spreken op een uh, dag... waarin Literair Nederland bij elkaar zou zijn... om. Uh, iets met boeken, ergens in de rij of zo ook. Maar niks high, gewoon heel zakelijk. Iedereen met steentjes en tijdschriften en wij zo van... literatuur, het zijn maar woorden. Maar die woorden moeten iets brengen. Wat moeten die woorden brengen? Toekomst. Want dat is nu, de toekomst is nu. En ik betrad dus het podium... zoals ik er nu vanaf loop. Want ik heb helemaal niet het gevoel dat als je op het podium staat... Dat je echt veel meer indruk maakt want blijft hangen. Dus ik ga er gewoon tussenin zitten. En dat gedicht. Het is nog steeds een happening. Die happening gaat door, man. En niemand was onder de indruk. Maar ik had gehoopt dat ze me geluisterd hadden. Dan hadden we nu dat gezeik niet gehad. Dat ging zo. Wij bouwen een piramide, en bouwen dat is omhoog. Dus ik ga gewoon liggen. Want je hoeft niet altijd omhoog. De mens is geen stijve lul. We bouwen een piramide, richten ons op en na verloop van tijd, waanzin aan de top, het waait er en de woedt ver verwijderd ververwijderd onweer, een waarvan de bliksem wijdvertak verspreekt met regen tot de ochtend, die ontvlochten tot de kater op de koppen van het water, reddeloos verdrinkt de dag die voorbij ging bracht de schande aan het licht... en niemand werd getroffen door het landelijk bericht... dat elk journaal vertelde... en geen kapper goed verstond... hoe de zee besloot te klimmen... en dan meters land verslond het er zweept. Ja, het woedt. De wereld is een strand... waarvan de vloed bezit neemt. Duizend vingers aan één hand. Kijk nu om je heen. De hoogte die we zochten... brengt ons hier bij lange na. Nog lang niet ver genoeg. Hoog de trappen die we vlochten... Veel te koude barretochten, zware stenen die je droeg. Wij bouwden een piramide, o zwaarte, o lood. De daad bij het woord gevoegd is het koordansen. Zeven plagen, zegt het woord. Nou, hij klap dus, dus afgezaagd. En bij happenings wordt het niet geklapt. Dan ga je gewoon uit je plaat. Alles wat je ziet, is energie of niet. En alles wat je hoort, plant zich voort. En alles wat je voelt, is bedoeld als warmte. Armoede is het als je warmte mist. Dus zing je echo. Alles is echo. Niets is nieuw. Alleen licht is echt. Elk kip is een ei. Maar niet tegelijkertijd. Elk ei is een kip. Onderweg in haar schip. Aoi. Daarom zingt zij echo. Alles is echo en niets is nieuw, alleen licht is echt. Ik zou maar een kwartier hebben. Hoeveel tijd hebben we nog? Leiding. Zo, ja, ik heb een accordion meegenomen. wat ik hoorde over Lowlands en ik was een keer bij meneer Vinkoog thuis in verband met iets met kunst en hij zei waar jij nou zit daar zat Jimi Hendrix. Oh ja joh. Mijn gevoel is het heel zacht allemaal, of niet? Ik hou zelf helemaal niet van soundchecks hè? en perfecte optredens. Hè? Dit vind ik echt te gek hoor dat fout gaat. je helpen. Ik wil kind. Oh ja, ik ben een voedoe kind. Van onze dichteres Henriette Roland Holz van de Schalk. Zich te vervormen is het wolkenbestaan en dan naar veel vervormen te verdwijnen. En de groten en de kleinen gingen die gang en zullen die gang gaan. Dank u wel, veel plezier nog. Dan was het net dat we konden raden waar dat. De... Is dat uh, Voodoo Child van, van Jimi Hendrix? Ja, ja, ja. Nou, kijk eens aan. Uh, wie er nu het podium gaat betreden, die weet veel meer van muziek dan ik. En uh, dat is uh, Ja Boots. En hij uh, komt uit Bergen. Nou, een heleboel mensen die hier in de kerk uh, zijn en in Ruighoort, die komen ook uit Bergen. Dus uh, op zich is dat nog niks bijzonders. Dus uh, eigenlijk kunnen we zeggen, nou, hij is Ruighoort zeer eigen. Blij dat hij hier nu eindelijk is. Jongen, waar bleef je? Uh, hij uh, heeft uh, nou, in diverse muziekgroepen gespeeld. Is daarna bij de uh, voorbladen gaan werken als, uh, en uh, Vrij Nederland... Groene Amsterdammer. Ik ben de VPRO gegaan. Als uh, deskundige geworden. Uiteindelijk echt deskundig op het gebied van uh, toonaangevende, moderne, uh, goede, uh, popmuziek. En op een gegeven moment is er alweer achter de rug. Heeft hij uh, uh, een bundel uh, gemaakt. Uh, Bambalam. Hè? Bambalam. Bambalam. Oh, bam. bam ja, oké. Okay. En uh, rock'n'roll poëzie. En uh, en is hij, uh, one-man rock'n'roll uh, uh, poetry band begonnen met Wilde Tulpen. Hier is de Wilde Tulpen Bergen. Jaap Boots. Hallo lieve mensen. Um, ik vind het echt fantastisch om hier, uh, hier te staan. In, uh, in deze kerk. Ik heb, uh, ik heb mijn eerste sporen als, als uh, jonge dichter... Uh, hier, hier gelegd, want uh, toen ik in het begin van de jaren tachtig uh, uh, op zoek was naar uh, plaatsen om mijn poëzie voor te dragen en te, te schrijven. Toen heb ik hier, ik weet niet of er mensen zijn nu vandaag die ook wel eens bij hem op visite zijn geweest. Bij Leo van der Zalm uh, ben ik op bezoek geweest. En uh, Leo van der Zalm was een, een oudere dichter. Uh, die zag eruit als een soort uh, Raskolnikov en die nam jonge dichters onder zijn hoede en ik heb toen uh, bij hem gegeten. En die avond ben ik nooit vergeten, ik weet ook zelfs wat we hebben gegeten. Het was namelijk Peruaanse kip eh, overgoten met chocola en coca-cola. En dat eh, was een geweldige maaltijd. En eh, ik denk aan Leo en ik denk aan al die andere grote performance poets die ons zijn voorgegaan. En in die tijd schreef ik dit gedicht. En eh, ik heb heel veel slechte gedichten geschreven, maar dit is een van de weinige gedichten waarvan ik zeg uit die tijd. Nou, die heeft de, tijd des, de tand des tijds doorstaan. Het heet want maar dus. Want ook s'nachts is de lucht blauw. Ook overdag staat de maan aan de hemel. De zon schijnt altijd ergens. Maar de nachten in deze stad zijn koud. Kouder dan de koudste woestijnnacht. Kouder dan de zuidelijkste pool op een winterdag. Dus... Baan je een weg door het vee, verjaag de pinguïns en de kamelen, hurk neer in onze tent, hurk neer en warm je handen aan ons vuur. Spreek niet, drink liever je thee, drink je thee en blaas met je adem de hitte over de rand van het glas. Uh, ik wil nu even een gedichtje voordragen. Uit, uh, uit mijn rockgedichtenbundel uh, Ben Belem. Uh, Tekeningen van Erik Kriek uh, zijn daarbij een fantastische striptekenaar uit Nederland. En dit gedicht sluit een beetje aan op de, de, de, de bespreking voor de pauze over, uh, over uh, Flight to Lowlands. Want uh, als radiopresentator heb ik ontelbare malen op uh, Lowlands rondgelopen en uh, gepresenteerd en radioprogramma's gemaakt. En eh, ik zag daar ook eh, natuurlijk, in, dit speelt zich af in de jaren negentig en ook in de jaren 2000 nog, tot ongeveer 2006, toen ben ik iets anders gaan doen. En ik zag daar ook al die jonge mensen die eh, echt letterlijk door de modder kropen om bij hun eigen helden te komen. En het eh, is weliswaar een commerciële onderneming geworden, maar dat gevoel om samen muziek te delen en daar alles voor over te hebben, dat, eh, is nog, dat bestaat nog steeds, ook nu nog, ook nu nog als je naar Lowlands gaat. Dit gedicht heet De Wet der Barbaren. Voor hen gaan wij door het vuur. We vreten witte boterhammen met schem en modder. Drinken pislauw bier uit plastic bekers en slapen in kleine hete tentjes. Voor hen hebben wij huis en haard verlaten en onze ouders braaf ten afscheid omhelst. Vanuit Arnhem, Turnhout, Brussel, Barger, Kompascum, Beverwijk en Eils zijn wij opgetrokken naar de velden. Landgraaf, Torhout-Werchter, Eindhoven... Vlieland en sommigen van ons zelfs naar Roskilde, Glastonbury en Nuremberg... of de, Flevobal, vo, of de Flevopolder, waar we voor overtuimelen in het Konijnenhol. Ha, zeggen de critici, jullie zakgeld gaat op aan treinkaartjes, t-shirts en entreebewijzen. Als vee worden jullie langs hekken gedreven. Jullie wachten in lange rijen op pasjes, bandjes en oormerken. Schaapachtig volgen jullie de aanwijzingen op... ...van het geuniformeerde personeel en die door Sony en Universal betaalde helden van jullie... ...die lachen zich slap op weg naar de bank. Rock is gewoon geïnstitutionaliseerde rebellie, weet je wel? Maar wat de critici zeggen interesseert ons niet... En de instituten interesseren ons niet. En de dranghekken interesseren ons niet. Zelfs de rebellie interesseert ons niet. Ja, wij wachten uren op hun komst. Ja, wij worden platgedrukt tegen de hekken. Ja, wij krijgen knieën, ellebogen en schoenen in onze nekken. En we zeiken in onze broeken. Omdat het te ver is naar de toiletten. Maar weet je wat? Als het moest, zouden we nog dagen wachten. Want als de band er eindelijk is kan niets ons schelen. De modder en de regen niet, de instituten niet en de critici niet en onze ouders niet. Niet vatbaar voor hun zogenaamde wijsheid, maar uitsluitend aangewezen op ons jong instinct, rijkhalzen wij dan massaal naar onze boze getatoeëerde broeders, onze helden in korte broek die ons met woeste blik en grote bek ...donder en bliksem tevreden te geven... ...die ons ranselen met gitaren als zwepen... ...drums als kanonnen en songs als bommen... ...die ons aan onze haren meesleuren... ...naar de onbegrepen zwakke plekken in onze harten en onze hoofden... ...en alle ziekte eruit blazen voor één uur... ...voor vijf minuten, voor heel even... ...zodat wij weer weten wat de ouderen zijn vergeten. Er is maar één wet, leven... Dankjewel. Uh, mijn mijn rockrebellie uh, die begon uh, heel, heel voorzichtig en heel, heel, heel langzaam. Ik, uh, ik, werd namelijk, ik ben eigenlijk van hetzelfde bouwjaar als Ayen. Uh, 1961, toch Ayen? Ja. Uh, hij, hij refereerde net al aan sleet en mut. En, uh, ik, ik was ook een fan van sleet en mut, maar voordat ik een fan was van sleet en mut um, was ik verliefd op uh, Sally Carr. Ik weet niet of jullie weten wie Sally Carr is. Is er iemand in het publiek? Die krijgt meteen van mij een grapje? Ja, wie was dat? Ja, de zangeres van The Middle of the Road. Tien punten, precies. Uh, dit gedicht het gaat over uh, mijn jeugd in Bergen, Noord-Holland. En het heet Zonsopgangen boven B. En het is een ode aan Sally Carr. Oh, Sally. Oh, Sally Solheim. Jij was de seksbom die ontplofte op de nieuw aangeschafte kleurenbuis... in het kale nieuwbouwhuis, in de nieuwbouwwoestenij... en mijn leven zou nooit meer hetzelfde zijn. Oh, Sally Soleil, met je lange blonde haar tot op je rug je marmeren schoonheid. Die ogen, die lippen, die borsten, die billen, die benen, die glimlach... en vooral die hot pants. Ik zal je nooit vergeten, want ook al bleek jij later nogal middle of the road. Toch zong jij Sally Solai voor mij voor het eerst het lied van de vrijheid. Als een blond gillende zomerzon met je witte licht en je witte hitte verlichte je de donkere dagen van mijn jeugd. En je liet me in 2 minuten 59 een universum ontdekken waarvan ik het bestaan niet vermoedde. Verscholen als het was achter... Stalen gezichten van boze bovenmeesters. Prevelende pastoors. Priesters en andere Sinterklazen. kasuivels, altaren, wierookwolken, kruisbeelden. En bunkers. Bunkers, want de oorlog, oorlog, altijd weer die oorlog. Onbekende soldaten onder uniforme grafzerken. Rechts aan het eind van het lange kerkhofpad... Elke God vergeten vierde mij en och, och, och, arme ome Siem, die het ook niet overleefd had. Dus, duizendmaal dank Sally, jij was het die het voorhang van die depressieve tempel scheurde. Jij was het begin van een idee, de eerste steen van een eenvoudig bouwsel in mijn brein, een ander kerkje. Een rock'n'roll church. Waarin ik mezelf kon zijn. Binnen kniel ik nog dagelijks. En ik zing schietgebedjes van hier tot Sacramento. Als een ware talk of all the USA. Oh, that is one for the money, two for the show, three to get ready, go cats, go. tutti fruity, good booty. And all that jazz. En And... kom van dat dak af heer. Kom van dat dak af heer. En zegen, zegen, lieve, brave, blonde Sally Carr... keer op keer op keer. Um, in Bambalem staan nog veel meer gedichten over allerlei uh, rockhelden. Sommige heb ik ontmoet. Uh, Anderen daar heb ik uh, van, van gedroomd. Uh, Anderen heb ik uh, geïnterviewd. En uh, uh, een van mijn allergrootste helden... Uh, toen ik opgroeide in, in, in Bergen... om, om mijn, mijn puberteit een beetje dragelig te maken... was, was een man die tot mij kwam via een, een witte plaathoes... waarop hij stond afgebeeld met een zwarte saxofonist. Uh, het was een uh, klaphoes en ik klapte die plaat uit... en ik zag staan Born to Run, Bruce Springsteen... en ik dacht, wauw, deze plaat kan niet slecht zijn. En dat was hij ook niet. En uh, het toeval wilde dat ik... Uh, Bruce Springsteen een keer ben tegengekomen. Ik kwam Bruce Springsteen tegen. Op de Albert Kuip. Hij liep door de regen een stukje voor me uit. Hij was korter en breder dan ik had gedacht. Maar ik zag meteen dat hij het was. Daar bij de haringkar. Bruce was ooit mijn vader. Nou, meer een soort van grote broer. Hij hield me overeind in die tijd van geoude hoer... Over disco, seks en brommers, voetbal, Duitse toets. Want Bruce was toen iets hogers. Want Bruce was toen nog echt goed. Dus ik tikte hem op zijn schouder. Ik zeg, hey Bruce, how do you do? Hij keek me aan alsof hij zeggen wou, well, hey man, do I know you? Ik zei, hey Bruce man, I was your biggest fan. I learned so much from you when I was young. Hij zei, is that so? Well, what's your favorite song? En ik zei, Thunder Road natuurlijk. En ik zong een paar regels voor en Bruce zong met me mee met een grijns van oor tot oor. Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely Hey that's me and I want you only Don't turn me home again I just can't face myself alone again Don't run back inside darling You know just what I'm here for So you're scared and you're thinking That maybe we ain't that young anymore Sure, little faith There's magic in the night You ain't a beauty but hey you're alright Oh, and that's all right with me. Toen we uitgezongen waren, zei Bruce, hey man, I gotta go. Are you gonna come to Caray tonight? To come and watch my solo show? En, en ik loog dat ik zou komen, want mij ontbrak de moed om tegen Bruce te zeggen, ik heb eigenlijk geen kaartjes, want ik vind je niet meer zo goed. Toch vroeg ik hem om een foto en Bruce zei, that's oké. Okay. De visboer drukte af en gaf hem een broodje haring mee. Maar toen ik de foto later terugkeek... zag ik alleen mezelf staan. Stijf grijnzend in de regen met mijn leren jackie aan. En, en Bruce is nergens te bekennen. Niemand gelooft dit verhaal. Naast me zie je een reclamebord voor nieuwe haring staan. Maar ik zweer je. Ik kwam Bruce Springsteen tegen... Op de Albertkuip. Hij liep door de regen. Zo'n klein stukje voor mij uit.